Het AMC, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, heeft ongeveer 100 patiënten uit het VUMC probleemloos kunnen opvangen. Het operatieprogramma verloopt zoals gepland en ook de zorg voor patiënten verloopt ongewijzigd, omdat verpleegkundigen uit het VUMC zijn meegekomen met de geëvacueerde patiënten. Het VUMC is gesloten na de breuk in de waterleiding gisteren. De gouverneur van de Turkse provincie, waar journaliste Frederike Geerdink is opgepakt, heeft besloten dat de Nederlandse het land uit moet. Het is vrijwel zeker dat de Turkse overheid dat besluit zal bekrachtigen. Geerdink is naar een centrum gestuurd voor buitenlanders die moeten worden uitgezet. Haar advocaat probeert uitzetting nog te voorkomen. Geerdink werd zaterdag opgepakt omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Ze was bezig met een reportage over Koerden. In een gevangenis in het noorden van Frankrijk wordt de adjunct-directeur gegijzeld door een gevangene. Volgens Franse media is de gijzelnemer extreem gevaarlijk en heeft hij een steekwapen bij zich. In de gevangenis die een paar weken geleden werd geopend zitten alleen criminelen die volgens justitie gevaarlijk zijn. Het gebouw is extreem zwaar beveiligd. Het is onduidelijk hoe de gijzelnemer bij de adjunct-directeur kon komen. Het weer, zonnig, het wordt 18 tot 20 graden, vannacht wordt het fris, morgen is het vrij zonnig, vrijdag wat meer bewolking en in het noorden kans op een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden-Oost 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Er is een rijstrook dicht. A12 bij Den Haag richting Utrecht. Bij Voorburg is er een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file en er zijn twee rijstroken afgesloten. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein. 9 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, zee, zee Zandvoort FM. Dit is de zomer van ZFM Met nu de vinyljaren erachter de rug. En we zijn er weer. Ja. Tussen twee en vier. Ja, ik moest even een brilletje wisselen. Tussen twee en vier... Uh Gaan wij genieten. Nou ja, genieten. Dat zien we nog wel. Uh, gaan we in ieder geval luisteren en gaan we in ieder geval voor u maken. De vinyljaren, een programma dat gaat over vinylplaten. LP's dus, echte ouderwetse, lekkere LP's. We hebben weer een mooie lijst. Er staan weer aardig wat nieuwe binnenkomers. Angela Loekt he kijkt helemaal gelukkig. Want de, haar favoriete bandje is heel hoog binnengekomen. Nou, dat, wordt be dat belooft weer een puistherrie te worden. verder natuurlijk gaan wij ons bezighouden met het album eh, Breakfast in America, de 80e jaren. Eh, een prachtig album van Supertramp. Supertramp bestond eh, tijdens dit eh, album uit Rick Davies eh, vocals en eh, keyboards. Roger Hodgson natuurlijk vocals, keyboards en eh, gitaren. John... Eh, A. Halliwell die deed alle woodwind en saxofonisch. Uh, Dougie Thorn, uh, Thompson was de bassist. Rob uh, C. Benberg was de drummer. Staat er ook nog bij dat Russell Pope de concert sound engineer was. Maar dat heeft voor een LP niet zoveel zin natuurlijk. Uh, Supertrumpers kennen uh, het natuurlijk, de band. Uh, is bekend geworden dankzij legendarische albums. als Crime of the Century. en uh, het, het legendarische Fool's Overture en zo. met de toespraak van Churchill erin. Dat nummer staat hier niet op, natuurlijk. Nee, want dit is een album. wat daarna kwam. Uh, uh, volgens kenners ook gelijk. het laatste goede album. van uh, Supertramp. Het album wat hierna kwam ben ik het titel trouwens helemaal ook nog van kwijt. Dat stond, we hebben hem wel eens gedraaid. Maar werd door de kenners nou niet bepaald als echt goed gezien. En kon je dus zien dat de band eigenlijk een beetje op zo'n tour was. En niet lang daarna zou Roger Hodgson, de man met de hoge stem... en eigenlijk ook de schrijver van de grote hits voor Supertrap... die, die zou de band verlaten. En dat... Dus het ...resulteerde in een legendarisch afscheidsconcept... ...wat ze gaven in München, dat was in 1984. Uh, dat werd op de Duitse, Duitse tv... ...waar vind je dat nog? Werd op de Duitse tv integraal helemaal uitgezonden. En uh, dat, dat moeten ze hier van Nederland nog eens leren. Uh, maar de Duitse TV zond dat integraal helemaal uit. En uh, nou ja, dat was gewoon... Ondanks dat het een afscheidsconcept was... was het een fantastisch concept. Dat ook nog eens. Goed, oké. Okay, Supertrap dus. En uh, de band is natuurlijk in het zadel geholpen... in de tijd door een, een Nederlander... die heel veel geld had... en, en die de eerste plaat mogelijk gemaakt heeft. Dus het uh, zit ook nog een Nederlands tientje aan, die band. Supertrap dus. En we gaan uh, beginnen met het eerste nummer van deze fantastische LP... Breakfast in America. Het begint heel rustig. Het heet Gone Hollywood. trap! nothing true, it's all gone away, I've had uh, too much and too much clues, I'm sick of trying to be on I'm tired of talking on the telephone, they're trying to tell me that they're not at home, ain't nothing new. Yet to come across a friendly face, and now the words sound familiar. Is it slam the door Dat was dan uh, van het mooie album uh, Breakfast in America van Supertramp. Het album dat... Ja, zo even. Ja, dank u. Het album dat officieel uitkwam op 29 maart 1979. Het is opgenomen in 1978 in de Village Recorder en Studio B in Los Angeles. Uh, nou ja, het genre is natuurlijk rock, popmuziek, uh, art, rock. Zo wordt het ook wel genoemd. Het album duurt in zijn totaliteit 46 minuten en 12 seconden. Het label is A&M en de producers zijn Peter Henderson... en natuurlijk Supertramps. Supertramp, zo moet je het zeggen. Het album leverde de hits op als The Logical Song... en uh, Goodbye Stranger, uh, Long Way Home... en Breakfast in America. Het album werd in de Verenigde Staten meer dan 4 miljoen... en wereldwijd werden er... Uh, um, Even kijken. 11 miljoen platen van verkocht. Het album werd een nummer 1 hit in de Bilbert, Billboard uh, 200 van de, album, uh, van de... Hoe heet het? Uh, ja, van Billboard dus. Nou, u weet het, Supertramp. Een je dat uh, een band, een superband eigenlijk, die heel veel uh, mooie dingen na dit album, na dit fantastische... Back in America kwamen ze uit met een gigantisch live album. Dat heette Paris. Daar stonden natuurlijk ook songs uit uh, dit album op. Daarna kwam er nog één album van de originele formatie. Toen stapte Roger Hodg Hodgson eruit. En was het eigenlijk ook een beetje gedaan met, uh, met Supertramp. Vooral omdat Hodgson natuurlijk de man was die... De grootste hits voor de band schrijft. U hoeft alleen maar te denken aan Logical Song. U hoeft alleen maar te denken aan Breakfast in America. U hoeft alleen maar te denken aan Dreamer. Give a little bit. Nou ja, dat waren natuurlijk al de grote commerciële hits... voor deze uh, fantastische band. Uh, Supertram dus. We gaan over naar de nieuwe vinyl 50, dames en heren. Want de lijst staat online. Ja, ja wij dus, hebben hem al. We hebben hem al. Ja, ja. ja wij zijn snel, hè. We zijn zo actueel. We gaan gauw het eerste nummer draaien. Ansela gaat u even eh, kort vertellen wat het eerste uh, nummer is. Nieuwe binnenkomen op nummer 44. Kom. Ja, dat is van Jacke Garner. Ja. Niemand minder. En uh, even leuk om te vertellen. Is voor jou ook leuke informatie. Uh, op dit nieuwe album. Getiteld Hypnophobia. Hoor je dus onder andere. Een Warlitzer. Uh, een Mel uh, Mellotrans. Symbols, een een optigun en een antiek Steinway piano. Ja, al is het album is het, is het al niet zo nieuw. Dat um, is een kleine connectie, want het heeft er al eerder in gestaan. Zelfs vrij hoog. Maar dat gebeurt wel meer met, uh, met, met die vinyl 5. Uh, verdwijnen dan platen ja. en die komen later gewoon weer terug. Als maar nieuw? Volgens mij heeft hij zelfs in de top 3 gestaan. Maar, oh, dat zou zo maar eens kunnen. Hij komt weer terug en dat is ja. mooi. Nou, wat okay. gaan we horen van deze manier? Face-to-face. Okay. Ja, nou, niet stiekem, gelijk de volgende dag drangen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ik had je door. Ik had je door, jij wel. <laughs> oh. Goed zo. Nou, Jacob Garner, dus. En, um, je noemde even een paar termen, dat vraagt natuurlijk toch wel even om een klein beetje uitleg. Ja. Uitleggen Mellotron, wat dat is en dus zo. Nou, dat is een heel oud instrument. In de, Halverwege de jaren zestig werd het ontdekt. Of uh, gefabriceerd. En dat was eigenlijk een soort sampler. Het was een instrument waarbij live geluiden. Uh, waar live geluiden in zaten. Strijkers, koren, fluiten bijvoorbeeld. Alleen. Um, toen hadden we nog niet van die geavanceerde computers. Dus dat stond allemaal op bandjes. Dus er liepen in dat ding allemaal geluidsbandjes. En als je dan een, een toon speelde. dan werd er een heel. Uh, ingenieus systeem in werking gezet. waardoor er een bandje begon te draaien binnenin. waar dus dat opgenomen geluid op stond. Ehm. Um, Earth and Fire in Nederland, de Moody Blues natuurlijk, de Beatles. Ze hebben eigenlijk allemaal wel gebruik gemaakt van, van dit instrument. De OptiGun, dat was een heel leuk klein instrumentje. Uh, en dat werkte met een optische plaat. Het was een soort doorzichtige optische plaat. En daar stonden uh, geluiden op, maar ook begeleidingen en, en, en zo. Dat was ook allemaal al een beetje gesampeld. Ja, dat is een heel leuk instrumentje. Ik heb er zelf toen de tijd eentje in de winkel gehad. En mijn grote voorbeeld, Rick van der Linden, had er ook eentje. Die gebruikte hem ook. De Optican Music Maker heette dat ding, officieel. Nou, oh nee. dan ben je daar ook weer van op de hoogte wat dat allemaal is. We gaan door met Supertramp. Want uh, we moeten natuurlijk uh, de muziek van, deze, van dit classic album wel tot z'n recht laten komen. De grote knaller van een hit van dit album was natuurlijk het volgende nummer. The Logical Song. Je bent met een uh, natuurlijk wel heel herkenbaar geluid. En dat was uh, vooral natuurlijk ook uh, te danken aan de stem van uh, Roger Hodgson. En um, ja, het, het, het typische gebruik van, uh, van een Wurlitzer piano. Want die werd uh, net ook al genoemd bij die hier. Uh, die andere voorgaat, die we draaiden. Uh, toen zei Hans vanuit ook al. Maar uh, Supertemp is er eigenlijk natuurlijk uh, heel bekend mee geworden. Want die, die, die piano die speelde een zeer prominente rol in het geluid... en ook de manier van spelen erop. Eigenlijk meer gewoon uh, een beetje akkoordjes en zo. En niet, niet van die van de fantastische solos, maar gewoon als prachtig begeleidingsinstrument. Um, de Logical Song, grote hit, was het natuurlijk in 1979... toen dit album uitkwam. Um, ja, nou zit ik even te kijken, want... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Waar is ze nou? Oh, daar komt ze eigenlijk weer. He, he. Schiet hem op, joh. Rennen. Ik zit op je te wachten Oké, okay, Supertram dus en The Logical Song We gaan weer terug naar de uh, nieuwe lijst van de vinyl 50 um, Van net online gekomen, zo rond half twee Dus zodoende um, dat het allemaal uh, snel moet En zo, dat we dat helemaal snel moeten gaan samenstellen natuurlijk En dat we vaak zelf ook niet weten hoe een bepaald nummer klinkt Want we hebben dan geen tijd om het voor te luisteren Maar dat maakt allemaal niet uit uh, Wat zei je? Ik zei nee, precies. Okay. Nou, maar even... de volgende, ja. die ik hier heb staan, die komt uh, opnieuw binnen in de top 50. Ja. Die heeft er al zijn eerder in gestaan, volgens mij. Dat is, uh, die behoeft eigenlijk geen in introductie. Dat is Kensington. Okay. En uh, van hun album Rivals gaan we luisteren naar System En dat was dan Kensington. En toen had ik geen hoofdtelefoon op. Zo. En, uh, <laughs> Ik moet bij jou wel snel. Het schrijf je dicht trekken hoor. <coughs> Oké. Okay. Kensington dus. Van hun album Rivals. En inderdaad, die is al uh, eerder in geweest. Ook al er eerder uit geweest. En ook weer terug. En, nou ja, dat heb je af en toe. Dan ineens worden er gewoon weer een aantal van dat... Uh, album verkocht. En dan komt hij gewoon weer terug. Want de lijst werkt nou eenmaal... Uh, met verkopen. Ja. En die worden doorgegeven door... Uh, heel veel verschillende platenzaken, zie ik hier staan. Ja, en dus... uh, ik zie er eentje voorbij komen... waar ik dus ook regelmatig mijn albums uh, kocht. Oh ja? Vroeger. Ja. Ah, Poppahai. Oh, vroeger al? Ja, vroeger. Ja. ja, er zit ook een Haarlemse platenzaak. Uh, Noordtend, die doet er ook al mee. Uh, ja. Dus als je... En ja, het is, het is leuk dat die vinylwinkeltjes, die vinylzaken gewoon weer in opkomst zijn. En dat uh, grote platenzaken die er altijd geweest zijn, toch weer teruggaan naar vinyl. En dat is een goed idee. Zo is dat. Goed, we gaan door met Supertram. Jawel. En uh, van het nieuwe, van het album uh, Breakfast in America gaat u nu luisteren naar...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 You just can't tell Some something will and something they won't Some it's just as well Grammys. Dat is een van de hoogste muziekonderscheidingen die je kunt hebben in Amerika. En uh, ja, dat is helemaal het land waar de meeste platen verkocht worden. Dus. Best recording package en best engineered non-classical album. Dat waren de prijzen die uh, Supertrump met dit album uh, won. Hierna zou er nog één album in deze formatie komen. Dat heet Famous Last Words. Ik zei het er al. Maar dat uh, was een, uh, ja, volgens velen toch wel een wat zwak aftreksel... van, uh, van wat ze daarvoor hadden gedaan met uh, bijvoorbeeld albums... als Even in the Quietest Moments, Crime of the Century... Crisis, What Crisis... en natuurlijk dit fantastische uh, Breakfast in America. Zometeen komt de titelsong. Maar we gaan eerst weer terug naar... Die, ronde de 50? Ja. Ja. En op uh, nummer 21... Ja. Komt een, uh, ja, toch wel een, een, een blues-icoon binnen Bodyguy. Jawel, jawel, jawel. En dat is een nieuwe album uitgekomen op 28 augustus... op het uh, oude blues-label Silvertone... En, uh, van uh, Bodyguy's... LP Born to Play Guitar. Gaan we luisteren naar Where You Out. We zullen wear you out snel. Nou. Gelukkig heeft hij het over zijn gitaar. <laughs> ja, veronderstel dat hij ons pakt. Buddy Guiders, wear you out van zijn uh, nieuwe album. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Helemaal. Helemaal. Goed. Um, We gaan uh, terug naar ons classical album van deze week... We weten het, elke week zetten wij één album in het zonnetje. Vroeger deden we dat er met drie, maar we doen het nu met, uh, met, uh, met één. En voor de rest uh, besteden we natuurlijk aandacht aan de nieuwe faniel Top 50. En ja, de ene week staat er dit in en de andere week staat er dat in. Dat hebben wij ook niet in de hand. Dus, maar het is wel leuk dat je allerlei toch ook eens dus met wat andere en nieuwe dingen kennis maakt. Goed, Supertrap. Wederom van het album Breakfast in America 1979, 78 is het opgenomen, 1979 kwam het uit en uh, wereldwijd werden er miljoenen ik geloof 11 miljoen exemplaren van verkocht nou, één daarvan ligt hier ja. zo, dat zijn er een paar ja, dat zijn er een paar wereldwijd dus dat echt wel, zeker voor deze muziek wel, uh, wel behoorlijk goed, de titelsong van het album en dat heet Breakfast in America uiteraard is het tintelt zo? To. Wat ik al zei Roger Hodgson dus de man met het uh, typische hoge stemmetje en zijn typische manier van piano spelen en uh, ja toch wel de schrijver van de hits van Supertramp want hij de band verlies, uh, verliet was het ook gelijk een beetje gebeurd met uh, het commerciële succes Rick Davis is natuurlijk een fantastische muzikant maar die kon de band toch niet zo dragen en uh, ja ze deden nog wel concerten en er was er een vervanger voor uh, voor Roger die dan die nummers moest gaan zinken, zingen en ja, het spijt me dat je dat dan moet zeggen. Maar het klonk geen van allen zoals het eigenlijk moet klinken. Maar dat heb je vaker. Als gewoon een gezichtsbepalend figuur er niet meer is. Dat heb je met Queen bijvoorbeeld ook. Niemand kon Freddie Mercury vervangen. Maar ook niemand kon Roger Hodgson vervangen. Ook al deden ze nog zo hun best. Maar echt niet. Ja, nou, we gaan weer naar de vinyl 50. Ik ben benieuwd wat voor... Puist, je je nou, uh, weer op, uh, Nou, dit valt mee, dit, oh, valt, dit valt mee. mee. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Op nummer 17 komt binnen Emiel Landman. Ja. En uh, dat is een uh, singer songwriter van Eigen uh, Bodem. Zo. Jawel. En die heeft een uh, album, en dat, dit is al wat ouder. Komt uit uh, 2014. En. Uh, heeft al eerder ook in de top 50 gestaan. En is weer opnieuw binnengekomen. Nou, we gaan en, draaien. Ja, en we gaan daarvan luisteren. Van het album Colors and Their Things. Uh, gaan we luisteren naar With You. Even when our phones Let us lay on the verge of spring And shadows fade like morning sun To the heartbeat of the restless young Baby Till his year is through, and shadows grow and fade in sun to the heartbeat of the old and known. The beginning of summer. I'm in need of some carelessness. Wrap the world around your toes. And our heads stuck in winter's glow. Baby, Ik wil zitten zo'n uh, plaatje aan, zo'n zo ding op de LP, uh, op de grammofoon. Als je gewoon lekker op de bank zit en zo. Dat is uh, best wel interessant. Het is trouwens uh, best interessant om ook die, uh, die, uh, die pagina op uw computertje of uh, telefoon eens op te zoeken van de vinyl 50, dames en heren. Want behalve dat je de lijst er, uh, in een volledige uh, staat kunt zien, alle, alle alle albums kunt zien die, er, uh, die erin staan, staat er ook nog een, uh, heel veel andere leuke wetenswaardigheden. Er staat onder andere ook een leuk itempje op uh, met platenhoezen die uh, ontworpen zijn door Andy Warhol. En het is best leuk om dat eens te zien. En er zijn, onder andere zit daar natuurlijk uh, de hoes met de banaan bij van, van Velvet Underground. Maar ook uh, bijvoorbeeld het album Sticky Fingers van de Stones, want het is ook een ontwerp van Andy Warhol geweest. Die grote popkunstenhouders uit de 60, 70 jaren. Dus dat kunt u daar allemaal zien. En het is best de moeite waard om daar gewoon eens een kijkje te nemen. www.vinyl50.nl En wij gaan naar Supertramp. kant 1 van uh, Breakfast in America. Jullie zeggen trouwens ook niks. Hè? Ik heb straks een, een nummer helemaal verkeerd aangekondigd, zie ik nu. Oh. Ja, ik zei Take a Long Way Home, terwijl het Goodbye Strangers was. Ah, oh. ah, oh. oh. oh. oh. Ja, dat is wel schandalig, vind ik ook. Ja, dat vind ik wel schandalig. Want Take a Long Way Home moet nog komen. Ja, die moet gewoon nog komen. Uh, dus uh, dat nummer wat na de Logical Song kwam, dat heette gewoon Goodbye Strangers. Dan weet u dat ook weer, want uh, ja, dat moet je natuurlijk wel goed zeggen natuurlijk. Ja. Anders klopt het allemaal niet meer, hè? Nu. Nee. Goed. Niet echt. Nou, kant 1 van Supertramp hebben we gehad. Tweede uur gaan we dus, uh, nadat we de top 3 hebben gedaan, want ik komt natuurlijk, gaan we de tweede kant doen. Maar wat heb je nou nog? <laughs> ja, ik zit al te grijns. Ja, ik zit al te grijns. Ja, ik zie het alweer. al. We gaan Waarom ja. zie je, oh. zet de radio nou. maar wat zachter. Doe maar ja, even. doe maar zachter. binnengekomen op nummer 13. Ja. Uh, zet maar wat zachter. Doe maar. Motorhead. Ja, dat zie je wel. Al vanaf... 1975, tot dit jaar 40 jaar bezig. En het is alweer hun 22ste album. Zo. So. Zo. Wist niet dat ze er zoveel gemaakt hadden. Nee. Eigenlijk. Nee. En uh, van het album Bad Magic gaan we luisteren naar Thunder and Lightning. Nou, zet je nou yeah. doe maar wat zachter jongens. Zet maar, maar wat zachter. Doe maar. Even zachter. Doe maar. Zet maar even, even wat zachter. Zet maar even wat zachter. Doe maar. Ik ben blij dat het laatste nummer goed nieuws is. Rustig, leg je rustig je middagslaapje te doen? Heb <laughs> je rustig aan? Je denkt, zie je van man, lekker rustig bij het middagslaapje. Krijg je dit voor je kiezen? Nou, ik ben gelijk wakker. Ja, nou ja, nee. maar ja. Als je nou een middagslaapje wilt doen... Nou, oké. Okay, ja, uh, dan is dit niet echt een aanrader. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Dit is meer wakker worden muziek. Ja. Mm -hmm. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan naar het nieuws in de weer. En dan kunnen we even ja, weer op het. adem komen, we even van bij de, komen van deze puitsherrie. Ja. En zometeen de top 3 van de vinyl 50... die komt direct na het nieuws van drie uur. En die is wel interessant, hoor. Die ziet er best goed uit. Ja. Met een hele leuke nummer 1 weer. Jawel. Ja, een nieuwe. Een nieuwe. Een nieuwe nummer. Nummer 1. We zien u zo terug.